Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Leraren krijgen recht op tijd en geld voor bijscholing. Voor leerkrachten in het primair onderwijs is er bijvoorbeeld 500 euro per jaar en twee uur per week beschikbaar. Ook docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo krijgen meer tijd en geld. Minister Bussenmaker en staatssecretaris Dekker investeren 1,2 miljard in de verbetering van het onderwijs. Een deel gaat naar vermindering van de werkdruk, onder meer door de komst van meer conciërges en klasseassistenten. Het aantal, aantal leegstaande winkelpanden blijft groeien. In de eerste helft van dit jaar kwamen er duizend bij. Er staan nu meer dan 16.000 winkels leeg. 7,3 van het totale aantal winkelpanden. Vooral in Zeeland, Groningen en Limburg is het probleem groot. In Zuid-Limburg ligt de leegstand boven de 11 procent. In grote steden als Amsterdam, Utrecht en Den Bosch... vermindert het aantal leegstaande winkels juist. SNS heeft het afgelopen half jaar opnieuw een netto verlies geleden. Maar met 125 miljoen euro was het verlies wel veel kleiner... dan de ruim anderhalf miljard in de eerste helft van 2013. De genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal zegt... dat het verlies wordt veroorzaakt door het splitsen van het bedrijf... en concurrentie op de verzekeringsmarkt. Zonder die kosten zou het bedrijf 195 miljoen euro winst hebben gemaakt. De groeiende spanningen in de wereld hebben nog niet geleid tot een verdere stijging van de olieprijzen. Door de opmars van IS in Irak steeg de prijs van een vat olie in juni naar 115 dollar. Nu is dat 102 dollar. Dat komt volgens analisten van ABN AMRO doordat er voldoende wordt geproduceerd. Daardoor zal de prijs nog verder dalen, denkt de bank. En het zou dan ook werkbaar moeten worden aan de pomp. Het weer, eerst zon, maar vanuit het zuidwesten bewolking en buien. Het wordt 22 graden. Ook morgen zon en buien en een graad of 21. Dit was het NOS Short. is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmaden, nog 9 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel vrij. A9 ook maar richting Amstelveen. voorknopend Bad Overdorp, 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen IJmuiden en knooppunt De Nieuwe Meer, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Bodegraven, 7 kilometer file. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Richting Den Haag op de A12 tussen knooppunt Prins-Klausplein en Den Haag-Malieveld 4 kilometer. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid 5 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel 5 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij.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 Let nu de herhaling van Goede Morgens Antwoord try to remember the kind of september when life was slow and o oh so mellow, try to. September Life was so tender That dreams were kept Beside your pillow Try Het was uh, uh, heerlijk. Harry Bellenfronten. Ja, Try ja. to remember. Wat een heerlijk oudje. Ja, uh, we, we zijn ja. weer terug, dus... Uh...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 dat is dus in het zand voor het museum. Daar moet je echt naartoe, want ja, het is dus fantastisch wat ja, daar te ja, zien ja. is. En dan uh, is nog steeds tot 30 augustus de zomerexpositie in de kerk Elke zaterdag van 2 tot 5. Ja. Wat vandaag ook is, is de jaarlijkse rommelmarkt in Oud-Noord. Dat is vanaf uh, vanochtend 7 uur al uh, tot vanmiddag 2 uur. En uh, daar is uh, vanavond ook een barbecue. Hè? Ja, ja, als dat ja. tenminste doorgaat. Ja, als met... want, uh, er zijn en vier... Uh... Indisch dat horen we al. Indies, ja. Oh. Er, dus, er zijn vier biervaten gestolen. Hè? Dat, ja, dat is echt vreselijk. Dat, dat vind ik zo asociaal wat daar gebeurd is. Maar goed. Ja, uh, het dingen gebeuren. Hè? Ja. Nou ja, goed, We hebben net gehad het scoutingseizoen. Dat is nog vandaag tot 5 uur op het Raadhuisplein. We hebben net gehoord. En uh, dit weekend is er Spettacolo Sportieven op het circuitpark Zandvoort. Met uh, mooie Italiaanse auto's. En om 11 uur vanochtend is begonnen schaken op het strand. Bij Meijer aan Zee. Dat is. Uh, ja. Schaaktoernooi. Schaaktoernooi, ja, ja, precies. ja. En er is ook uh, swing session uh, party. Bij uh, Standpaviljoen Zuiderbad. Vanaf, 1, uh, 21, vanaf 9 uur vanavond natuurlijk. Ja, ja, 21 1 <laughs> ja, 100 uur. Dat ja. klinkt ook wel een beetje ja, raar. En, ja. en dan morgen is er de Kinderspeeldag hè, in oud Ja, oud, oud, ja. vanaf ja, ja. 11 uur tot uh, 4 ja, uur ja. middags. Nou, we inderdaad. hopen dat het. Uh, ja. droog blijft. En dan is er uh, morgen ook Tango aan zee, bij Meijer aan zee. Dat is vanaf 5 uur tot tien uur s avonds. Ja. En van de week uh, hebben we, dat is woensdag denk ik, hè? Ja. Uh, Douchka en de beach op uh, ja, uh, Polo's bij nummer 1A, bij Vogels. Ja.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 Het nou, is elke oké. maand, laatste vrijdag van de maand, bij okay. café kopen. Ja, ja. Smartlappenzinnen. Nou ja, 30 augustus is ook weer een muziekfestival op het Raadhuisplein vanaf 6 uur. En het museumpodium is er ook op dat 30 middag, augustus, he? dat is middags. Ja, daar gaan we En dan en de, de 31ste is de kofferbakverkoper op het Gasthuisplein. Ja. Daar uh, ja, dat is ook weer heel, heb ik ja. ook meegedaan de laatste keer. Nou, ja, dat voor is leuk de laatste he? keer. Ja. Erg leuk. Ja. In september is dan nog de laatste keer uh, van deze serie. Precies. Nou, ik dat, uh, dat, zie uh, nog steeds niet ja. onze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 brug die volop in gebruik is. Ja. Um, uh, dat is een half jaar na de oplevering al een uh, enorm succes voor de beesten, hè? Zeker. En, uh, ja, ik, ik, ik, bedoel, ik heb even een foto meegenomen om aan jullie te laten zien. Kijk, het was natuurlijk een, een, kale, ja, noem maar een kale zandbak. En ja, dat is toch heel snel gaan groeien. Daar is ook met zorg naar gekeken, hoor. Door wat de, daar moest gaan groeien. Hè, dus, dus geen, uh, laten we zeggen, van dat mooie gele zand. Nee, wat, wat grijs zand. Dat noemen wij dan. Dat wordt dan grijs duin. En daar zitten al die zaden in. Oh, dat, is, oh, dat zit, zit er het gewoon in. in. Ja, oh, en dat is okay. even een kwestie van wachten. Het, het, het ziet er ja. ja, eruit alsof het geplant is, maar dat is dus gewoon natuurlijk uit, er is er eruit gekomen. Uitgekomen. Ja. Oh. Eh, ik heb foto's van een, een half jaar geleden, dat was het kaalzand. En nu dit. Ja, en, en, en daar komen en, dat soort dieren. En wat, zijn, wat zijn dit voor planten? Eh, van van oh, vergeet oh, me nietjes, viooltjes, ja. eh, nou, allerlei leuke plantjes. Slangenkruid, eh, typische zeeplanten. Staan er ook nog tussen als zeerakket. En zijn het unieke planten?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 Nee, maar het, het, dat die moet echt een paar honderd meter kaal zand oversteken. Nou ja, er zitten wordt die, vogels als uh, ja. bijvoorbeeld een torenvalk... die denken van ja, dat is een unieke kans. Ja, dat is mooi. Die, dat, springen dus, en uh, dus er grijpen. Moet toch, nog wel wat meer begroeiing. Nee, ja, dan ja. komen die ook wel. Maar konijnen, ja. uh, vos, bijvoorbeeld. Ja, oh, ja, die, ja. Vos was de eerste. Ja. Ja. Dat is een... Maar het, het is nog afgesloten voor de herten of niet? Ja. Blijft dat zo? Uh, dat hoop ik, ik niet, hoop ik want van er is mij is die brug daar speciaal voor gekomen. Nou.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 dat het dan veel moeilijker was geweest om hem te leggen. Ja, want hij heeft een je... heel boel geld gekost, hè? Ja, 7 10... miljoen of hoeveel was het? Maar wel binnen de begroting. Ja, dat vind ik in Nederland altijd een prijzenwaardig. Dat is mooi. Want er zijn zat ja. die dat niet halen. Ja, maar goed, zo'n bedrag is nog wel veel. Ook al blijf je binnen de begroting. Ja, ja.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 Die hebben gewoon wel die ruimte nodig ja. om, om, om er overheen te komen. Ja. En, en de meeuwen, om even een brug te, te, te slaan naar de meeuwen-overlast, dus komen daar meeuwen? In nee. Dat? nee, absoluut niet. Die hebben daar niks, nee, te, zoeken, hebben niks he? te zoeken. Oh ja, tenzij de... we brood gaan strooien, maar dan, dan roep je het probleem over. Nee. Ja, Oké. Okay. Nou ja, daar zal mijn buurman over vertellen. Dat is, uh... nee, die zal hier op de brug nauwelijks zien, ja, hoog. hoog in de lucht. Ja.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 nou, hij graaft bijvoorbeeld, hij moet een nestgangetje graven. Meestal leggen hun eitjes onder de grond. En ja, hij, hij, hij vangt andere insecten. Het is een, uh, maar voor de mensen, nee. Dat is niet gevaarlijk. Nou, hij bijt okay. niet, en no, hij prikt niet. Het is een uiterst zeldzaam ding, dus als je hierdoor geprikt wordt. Dan, ja. uh, ben je, er bij, ben je ja. nog blij ook? Nou, <laughs> zijn mensen. Oké, ja. <laughs> ja. Okay. ja.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 Ik werk onder andere ook hier in het Wormerijsbeveld. Uh, dat ligt hier dan al vandaan. En daar hebben we een, bijna een duizendtal kleine mantelmeelbroeden. Dus uh, ja, die zijn er zat. Die zijn er. Die gaan niet allemaal op ja. daken zitten. Nee. Zijn het mantelmeeuwen in, in, waar wij overlast van hebben? Nee, niet. Dat is een ander soort meel. Anders soort meeuw. Met name zilvermeeuwen, denk ik. Ja. ja.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 lijkt het een hotter item geworden ja. te zijn, ja. eh, ook landelijk. Ja. Men heeft last van meeuwen en eh, kan daar weinig aan doen, vindt men, zolang die beesten eh, beschermd zijn. De meeuwen behoort tot eh, beschermde diersoort, beschermde diersoort ja. met heel veel andere dieren. Ja. Waarom is dat? Ja. Zijn dat er weinig? Dat zijn geïnvloed. regels, ze zijn... zijn, uh, zijn, uh, uh, zijn volgens mij wereldwijd zijn de regels opgesteld... dat je van bepaalde diersoorten, als er minder dan zoveel zijn... dan zijn ze <coughs> euh, beschermd. En als er nog minder zijn, zijn ze bedreigd. Bedreigd en, bedreigd en beschermd wil zeggen dat dan de overheid zegt... je mag bepaalde maatregelen niet nemen om ze tegen te houden... of om ze terug te dringen. Nou.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 Ja. Nou, dat heeft, De wethouder heeft nu dat opgepakt. En we zijn aan het kijken, de gemeente, wat er kan gebeuren. Wat er al of niet aan gedaan kan worden. En als je, als je überhaupt iets zou willen doen... dan kom je altijd bij het ministerie terecht die dan een toestemming moet geven.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 Ja, en dat zouden al zelf in. moeten doen. Dat ja, is ook ja. de inwoners kunnen doen. Ja, ja, wat we vooruitlopend al gedaan hebben. Wat we nu aan het doen zijn, wat nu loopt. is alvast vragen om een ontheffing. Dat we ja. een soort meeliften met die gemeenten die nee, ja. dat al hebben. Ja. Ja. En als nee, je die dan... ontheffing dan niet krijgt. Ja. Nou ja, dan heb je in ieder geval daarvoor je best gedaan. Wij ja. denken ja. Ja. dat er best wel mogelijk zou kunnen zijn om ontheffing te krijgen. zodat we dan volgend voorjaar voor de broedtijd begint ja. als we al maatregelen zouden gaan nemen dat je die dan kunt nemen dat je dan uh, tijdig bent ja. Ja. Ja. En, en, en misschien ik, ik wil daar toch even op terugkomen op die verantwoordelijkheid van de mensen want je ziet nog steeds dat mensen ze voederen en dat ja. is natuurlijk in het centrum de ja. mensen eten een patatje en, de en mensen het doen, doen het patatje vinden het hartstikke leuk maar ze hebben geen ja. idee wat ze aan het doen zijn nee, dat is ook zo en wij willen met z'n allen ook uh, nou ja, heel globaal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 lastig is, want dat zie ik als ik dan heel vroeg zochtens naar mijn werk toe fiets en de, de zakken zijn s'avonds buiten gezet met het ja. huisvuil. Nou, die meeuwen die maken echt al die zakken kapot geprikt. Um, dus ja, ze zijn daar heel slim in. At, natuurlijk. Er zijn in Zandvoort 8500 huisansluitingen en van die 8500 zijn er uh, een, een krappe 200 die zakken aanbieden de rest is allemaal geslaagd. Ja. Ja. Wat mensen natuurlijk wel ja. doen is die, die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 Uh, Huisaansluitingen gebruiken we nog zakken omdat mensen boven wonen ja, of, of, dat of heel Ja, Vooral in het centrum dus, hè, want dat, dat hier in het centrum, daar waar, waar je zeg maar ook de meeste uh, uh, meeuwen en uh, eten, ja. daar hebben de, de mensen zakken ja. Ja. en die maken ze. open die hele kerkstraat, die ja, maar ook ook, alles, is als een compleet ja. bezaaid ja, met troep wat die daar meeuwen. vragen opbeleven. wij aan mensen om ze zo laat buiten te zetten of, en om een eigen verantwoordelijkheid te hebben. En ja, we ja, maar, maar ze doen zijn doen. ook heel agressief, hè? Ook die meel? Want op het strand? lijken als daar... agressief, ja. ja dat, dat is dat natuurlijk alleen maar het... en ook in de tijd dat er jongen zijn. Dat zijn. Maar goed, ja, het, in een bepaalde het, periode. Dat ja. klopt. Ja. Maar dat is de natuur uh, waar we met elkaar om Maar wat doorgaan. is hun eigen. Wat, wat eten ze normaal eigenlijk, een meel? Wat eet een meel? Niets. Niets af, alles. Af? Ja. Alles. Ja. Vroeger ook. Samen met noemen oh, wij Dat zijn net pedalhemmers. als je op ze gaat staan, gaat die bek open. Ja? Nee, alles. Ja. Dus dat is een meer horen bij de keus. Uh, uh, Daar is altijd eten. Ja, ja. dus op, we hopen op die avond wel meer info te kunnen geven. Wat ik van tevoren al roep is: er twee dingen van uh, mensen hebben zelf een verantwoordelijkheid. Zorg dat er geen eten ligt. Ja.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 Alles. Meeuwen, dat is waarom, die, waarom ze succesvol zijn, omdat ze alles eten. Kijk, vogels die bijvoorbeeld maar, een, maar één soort voedsel hebben, specialisten, ja, die hebben het gewoon moeilijk. Als het maar ook wat met hun eten gebeurt, is het over. Ja. maar die ja, kraaien eten, en ja. meeuwen zijn, zijn ja. specialisten. Ja, die eten alles. Dat ja. zijn alle oké, reden dan oké. om te zeggen dat, dat die bescherming van die meeuwen er wel af kan, ja. omdat ja. ze even overleven. Ja, maar dat toch, gaat niet zo Er ja. zijn er genoeg. Of, of, of, of, Volgens mij zijn er zijn tientallen, honderden vogelsoorten die beschermd zijn en die ook uh, ja, ja, eten. Ja, ja. Wij hebben nu ons geconcentreerd op hier de op mee, de meer. Ja, ja. In een andere gemeente gaat het over ganzen En in de derde gemeente ja. hebben ze last van kraaien ja. en zwermen met kou waar ze gek van worden. Mm, dus, mm, dus er is... Mm. Overal van alles. Wij gaan ons in september concentreren op de milieu. Ja, goed. Ja. Er moet ruimte en mogelijkheden zijn om om te kunnen beheren. Dat maken wij ook mee. Ja, dat is het. Het is goed dat, dat die dingen beschermd zijn. Ja, tuurlijk. en je kan en er kan ook heel veel binnen onze wet, maar ja, er zijn ook straks ook mensen die gaan bezwaar maken tegen genomen dingen. Ja, dat zou je ook dat krijgen. Dat maken wij mee, dat maakt ja. de gemeente mee en ja. ja. Die, die, die wij leven gelukkig in een vrij land dat kan allemaal. Ja, dat maar dat is lastig. Ja. Dat heeft ja. ze voor zijn voor ja. en zijn nadelen. Ja. Ja. Maar goed, wij moeten afsluiten. Ja, we bedankt dat je even bent komen vertellen wel. over en, wat er gebeuren kan. Tot en, eind, eind september. Ja, dan, dan dan Wij weten gaan weer we er, iets ja. over de brug. En ja. dat het ja. heel druk is op de brug. En dat is heel mooi dat je die foto die je hebt laten zien van die plantjes die daar groeien. Dat is wel heel bijzonder. Dus iedereen moet eigenlijk even langs die brug om te kijken hoe mooi het daar is. Even stiekem ja. over de kant heen. Even ja, ja, ja. over de kant heen. Ja, precies. Ja. Nou, bedankt wel. voor het komen. En, ja. We gaan een muziekje luisteren. Ik weet niet meer wat, maar blow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 Nadat uh, Pieter Jouwstra is gestopt bij, uh, bij de omroep. En uiteindelijk hebben we een goede uh, nieuwe voorzitter gevonden. En dat is Melinda. Ja. Welkom. Ja, dank je wel. Ja, Het uh, bestuur moet dan wel officieel besluiten, hè? Oh, zeg ik dan. Okay. Dus, uh... Ja, dat is waar, dat is waar. Het staat ook in de krant dat je vanaf 21 augustus de voorzitter bent. In september word je officieel benoemd. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar Dan is het bestuur het echt heeft, neem ik aan, al met elkaar gesproken. En zijn het er al over eens dat je komt? Ik ga daar uit. Ja, ja. <laughs> maar heb je er wel tijd voor, Belinda? Want je bent natuurlijk al hartstikke druk.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 En als de jonge jaren. toen heb ik uh, diverse jaren. ik weet niet eens, ik zag maar dat maakt ook niet uit. Uh, in het uh, PBO gezeten. Het programma Orgaan. Beleid Bepalend Orgaan, zoals dat een heel netjes heet. Het toezicht op de omroep.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 Uh, een, nieuwe, een nieuw gebouw natuurlijk. Ja. Netjes ingericht. De eerste stappen met, met de tv. Een app die er nu is gekomen. Uh, de, de programmering. Hè? Horizontale programmering zoals ja. dat dan heel netjes heet. Dus dat er gewoon een, eenduidigheid. Dat er ook duidelijkheid is voor de luisteraar. En dat is goed. En die weg moet je gewoon rustig gaan voortzetten. Nou, dan hebben we volgend jaar natuurlijk helemaal een, een oh, mooi jubileum, ja. hè? Ja, een jubileum, 25 jaar. Dus ja, dat, is, ja. uh, dat is wel heel bijzonder, hè? Dat wordt een he? mooi feest, hè? Ja? Ja. ja. Dus ja. Dat, dat is voor de feestcommissie. Maar dan, dan uh, we ik, ik wel ook wel tegenaan, bemoeien. Want, uh, ja. maar dat, dat is gewoon leuk. Dus dat, dat moet je ook gewoon op die manier. Moet je dat gewoon nu rustig, uh, moet je dat voortzetten. En je hoeft niet het hele roer om te gooien. Want ik vind dat. Maar dat is ook niet cool, goed, denk, denk ik ook, als je nee, dat. Nee, maar dat is ook helemaal doet. niet nodig. Nee. nee. Ik, vind nee. Dat, dat, ik vind dat uh, het Ik vind dat goed.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 Dus dat we oh, dat okay. willen gaan groeien Dat is een, goeie. Goeie. Ja, dat is een ja Tot nu toe waren wij. Hier, dit ja. is het best beluisterde ja, programma. Maar ja, ja, ja, ja. wie weet. Oh, ja, dat is wel zo is. Is. Ja. Nee, dus, daar, dat, dus dat, dat zou kunnen. Maar dat weet je niet. En nou, ja, meet is weten in dit geval. Ja. Dus dat is een, wel een pijler wat we, waar we ons Hoe, willen we Hoe pak lichaam. je zoiets aan? Wat, wat, wat, wat, uh, wat doe je dan? Overleg met, uh, met uh, uh, hogeschool hogeschool uh, in Holland.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 En dan krijg je het laatste nieuws van NCFM en het Zandvoortse nieuws als eerst op je telefoon. Oké. Okay. Nou, dat is wel een soort. Download hem nu. Ja, ja. zeg, en de, de, de site, de site van uh, c -CFM. Wij krijgen ook een nieuwe website. Ja, dat bedoel dat ik, is, ja. Dat is, die... dat is nog een nieuwtje. Oké. Okay. Die hopen we binnen nu en een paar weken te lanceren. Dus Aha. Hou het in de gaten. Zeggen Vim voor Ik weet dat via de app wel bekend wordt gemaakt. Dus. Nou ja, zo zie je het okay. dan maar weer. En volgende okay. week met de historische Grand Prix, wat, wat gaat er dan gebeuren? Uh, We hebben verslaggevers uh, op het circuit uh, staan en uh, die komen geregeld in de uitzending. Hartstikke goed. Ja, dus lekker bezig. We gaan veel, uh, veel proberen op locatie uh, te staan met, uh, met de omroep.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 Die is bezig. Die is bezig, ja. bezig op het straatfeest in Aarding. Oh ja, natuurlijk. God, ja, dat is ook zo, ja. ja, ja. Maar goed, dingen zoals wat, wat vorig jaar voor het eerst is uh, gebeurd. Uh, de aanwezigheid van jullie bij het nieuwjaarsconcert bijvoorbeeld. He? Dus ja, de live verslagen Dat, verslag dat gaan zeker dingen. voortzetten. Ja, dat, dat is volgens mij dat erg goed bevallen. Dat was, ja, was, een, was een hele leuke... Uh, ja. Heel veel positieve reacties. Heel veel, veel positieve dus... En zijn er wat dat betreft nog meer dingen waarvan je nu kan zeggen... dat dat, dat live verslagen gaat worden...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 Nou, Belinda, uh, wil je nog iets kwijt aan ons als nieuwe, bijna aangenomen voorzitter? Nee, ik heb er gewoon zin in. En ik, ik, ik zie er ook gewoon uit om binnenkort gewoon met alle medewerkers uh, om de tafel te zitten. En even na de kennis te maken. En dan uh, op een mooi jaar, zou ik zeggen. Want... Ga je ook nog iets op de radio doen? Of als, uh, ga je nog een programma presenteren? Want ik bedoel dat... Het... Ja, dan dus... moet ik eerst uh, de hele opleiding doorlopen, hè. Van eerst voor technicus. En, uh, ja, van onder de baan. Ja, moet alles, uh, alles, alles moet je doormaken. Waarom? Ik moest eerst nog... Nou, dan moest ik nog is dat door de balletage heen. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, nee, maar zou dat leuk uh... Ik zeg nooit, nooit. Nee. Nou, kijk. Nou. Dat is dat dat weer de politica. Wij zijn er we weer blij mee om dat te ja, ja. Belinda. Ja, dat dacht ik wel. Okay. Nou, wij zijn als bestuurder in ieder geval heel erg blij dat Belinda ja heeft gezegd voor het voorzitterschap. En... Uh,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 Uh, leerlingen van die basisscholen zoveel mogelijk met allerlei soorten sport in aanraking komen. Ja, klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Jeugdsportpas. Ja, sportpas. Die jouw sportpas. Ja. Maar 16 jaar is het echt waar? Samen met de scholen en de verenigingen. Dus het is een succes. Ja, zeker weet weten.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 En dat doen ze ook? Dat doen ze ook, ja. Eén sport wat meer dan de ander. Ja? Wat is populairste sport? Nou, schaatsen. Dat is, uh, doen we ongeveer om de twee jaar. Omdat het geen Zandvoortse sportvereniging is. Uh, het zijn in principe normale Zandvoortse sporten. Maar ja. Ja, we maken wel eens een uitzondering als we gaan skiën of schaatsen buiten de deur, zeg maar. Dat is in Haarlem. Ja. En daar doen we gewoon soms honderd kinderen aan mee. Nou, oh, dat is best veel. Ja. Hè? Dat, dat is uh, leuk. Pittig, ja. ja. Dat is heel veel. Ja, en paardrijden is altijd populair. De Basketball. meisjes, hè? de meisjes. de ja, meisjes, ja <laughs>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 uh, Midsuit golfen samen met de kinderen. Dat is ook uh, een nieuwe activiteit. Samen met de Bodaan organiseren. Oh, dit is heel erg leuk daar ja. bij de Bodaan. Heb ja, ik gezien, het is een, ja. Prachtige ja, Speciaal door vrijwilligers. Brachtige helemaal is opgeknapt. Ja. ja, klopt. En inmiddels door sponsors ook gewoon uh, ja, helemaal uh, is aangekleed. Ja, en dansen? Gaat dat met Rob Dolderman? Of uh, uh, hier in Zandvoort is bij, uh, niet? Of is het in Haarlem? De uh, uh, voormalige Studio 118. Dat is inmiddels een andere naam. Uh, in, hier in Zandvoort? Hier in Zandvoort. Dat is bij Pluspunt.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 aan deelnemen en we daar ook altijd veel ouders aan het kijken zijn die aangeven dat willen we ook graag uh, gaan ja, dat we dat ook vooruit zien inderdaad van de zomer ja inderdaad ja, ja. heel veel kinderen die uh, op zee uh, uh, met een klein surfplankje dat ja. ja. ze dan uh, met z'n allen dan uh, het wordt steeds populairder en ook ja. heel veel ja. kinderen die gaan uh, ja. bij first wave uh, waar we dat dan aanbieden ja. gaan ze de zomerkampen doen en, uh,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 En gemiddeld kunnen ze, zeg maar, ho hoe lang uh, kunnen ze dan proeven? Hè? Het is vaak vier lessen. Uh, soms heb je, uit, uh, je uitzonderingen op de regel, zeg maar. Paardrijden is bijvoorbeeld twee lessen. Okay. Uh, het zijn soms dure sporten waar veel begeleiding bij nodig is. En uh, ja, dan kunnen wij, wij geven de vereniging ook een vergoeding. Maar dat volstaat dan niet met vijf euro als je uh, nee, heel veel nee, materialen moet huren te bijvoorbeeld. Te weinig, dus ja. dan doen we bijvoorbeeld of het bedrag iets omhoog of uh, het aantal lessen wat omlaag.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 Okay. Oh, Dank je wel ja. voor je komst Dan en voor de uitleg. Ja. En, uh, nou, ieder, ja. Nog één keer die website even ja. noemen. Ja, dat... het is een uh, moeilijke website. Sportservice heemstedenzandvoort.nl En als ze het okay. niet weten, kunnen ze aan hun uh, leraren van, uh, ja, van, van de school, de school. Kunnen ze dat ook vragen. Want die zijn allemaal op die de, zijn de hoogte. zijn allemaal op de hoogte, die stimuleren Hartstikke het. En goed. als ze met een beetje geluk gaan, ze in de lessen ook nog aandacht besteden aan de sporten die okay. dat blok worden aangeboden. Okay. Nou, helemaal super. Nou, heel veel dank. Dank je wel voor je komst. En succes. En, en hoop dat je droog overkomt weer. Uh... <tien> het is nou beter uit inmiddels. Ja, okay. ja we gaan, ja, afsluiten. Ja, wij, ja, wij gaan afsluiten. We gaan uh, Hotel Hoogland bedanken voor de gastvrijheid. Uh, we bedanken onze gastvrouw Henny van der Leden... voor de koffie, de thee en het water. En we bedanken Sander Daudij voor de techniek. Dank je wel, Sander. We bedanken de redactie... Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de Last but not least, Irene de Jager. En Gerry Rutte, dankjewel ja, voor de presentatie. Dank. En we hebben we een, ben... een, een, een heerlijk muziekje om mee te stoppen. Ja. <laughs> het is stil in Amsterdam van Ramses Shaffi. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Ja. En een beetje minder regen als wat er nu al geval is. Maar ja, ik kan Je het geluk... weet het nooit. Je weet het niet. Ik zeg tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En bedankt fijn weekend is stil in Amsterdam. De mensen zijn als slapen. De stad wordt nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik, die houden van verlaten straten, om zomaar achterop in jezelf te kunnen waaien, om zo